Begint zeg Earthwind Fire en Bookie Wonderland. En van harte welkom bij een nieuwe editie van Entertainment View, het zaterdag 14 januari 2012 en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 En uh, nou ja, het nieuw seizoen is begonnen, het nieuw seizoen van 2012 Bij hier bij ZFM Zandvoort, goedemiddag En uh, nou ja, we gaan het uh, programma gaan we ja, iets veranderen hè. We hebben een ja. nieuwe, een nieuwe uiterlijk, hoe noemen we ja, dat? een nieuwe uiterlijk, een nieuw innerlijk nee. <laughs> Beide uh, Beide, maar in ieder geval een nieuw draaiboek hebben we gemaakt En uh, kijken of dat uh, jullie thuis ook bevalt Ja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 Dat is hem, hè? He? Lloyd. Ja, Lloyd. Lloyd Schuilenburg. Ja. Alias de meneer. Ja, oh, jongen, jongen, jongen. Vertel er eens over. Uh, waarom is dat jouw nieuws van de week? Waarom? Omdat het nieuws gewoon beheerst werd. Hij was te zien bij de door bij News, alle programma's die je kijkt. En uh, ja, wel een, wel een jongen, ja, sorry hoor, maar die jongen die beheerst het internet... Overal waar je kijkt zie je Lloyd. Je hoeft duip in tikken bij Google en dan kom je Lloyd tegen. Ja. En uh, wat het leuk is, uh, er is in ieder geval over hem. Uh, ge, ge, nieuw van ponieus is ermee begonnen hè, met Lloyd uh, in de picture te zetten. En daarna zijn er alleen maar liedjes op dat hoe, hoe, hoe. Zullen dus we uit. even naar het uh, fragment gaat waar, die, waar het is mee begonnen? Ja, is? Zullen we dat eerst even doen? Uh, Terwijl de meeste jongens van, van TV de tijd voetballen ja. of computeren, heeft Lloyd, 15 jaar, een bijzonder. Hobby of eigenlijk passie. Hoe hoe, hoe. hoe. Hoe. Nou, de reden waarom ik duif heb, is om de Haagse teelduiven sport te beoefenen, het vangen van andermans duiven. Het was ooit de sport van de Haagse volkswijken. Hoe. hoe ja. Elkaars duiven proberen te pikken. Hier uh, probeer ik zeg maar een duif van iemand anders binnen te lokken met mijn, mijn doffers en duiven. Vreemde dolfa voilà. daar.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 Geef nou alsjeblieft een keer een antwoord voor nou, mij hier vragen. Daar komt hij hoor. Hoe lang <tets> <times> moet ik op jou blijven wachten? Het <topt> is ouwe, het is wel leuk. En haar gelicht neemt, want als ik zo'n hoog in uitdaging heb, valt me niet op die wacht. En, ehm, ja... <topt>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 Ik ga eens even zoeken. Uh, Benny. Nee. Nijman. Ik hoop dat hij erbij staat, want die is zo leuk. Ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe. Nee, nou, ik ben benieuwd. Hij... Ja. Oké, okay, we gaan. Er die even. wil ik nog even en dan hebben we jouw nieuws natuurlijk nog, hè? Die is wel heel mooi van Benny Nijman. Pauze van de muziekje. Dat is uh, deze. Ik hoop dat hij doet. Het zal heel leuk zijn. Ja, dan wil jij je deze nog? Nou, ja. Ben benieuwd. Het is een keer met mij te wagen Maar ik weet niet hoe, hoe, hoe, hoe Ik zou iets willen zeggen Want er is veel om uit te leggen Maar ik weet niet hoe, hoe, hoe, hoe. Ik zou je willen kennen zo er je nog kan Hij is wel heel erg flauw, maar wel leuk Lloyd Schuilenburg, onthoud die ja. naam nou, daar ga je nog veel van horen En wie weet volgende week al hier in de uitzending Ja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 en uh, wat ik... Um, ik heb dan bijvoorbeeld ook... Ze heeft in de Playboy gestaan, die, die mevrouw. Is dat zo? Ja, zeker weten. Ja, ik heb hoor. hem wel eens gezien. Nee, een grapje. Oh. <laughs> nee, maar ze heeft in de Playboy gestaan. Dat was van de week op show nieuws. Oh. En um, toen uh, zei die de meneer van Playboy... Die grote baas... Van nou, binnenkort is hij... Uh, <laughs> nee, is hij na drie keer seks? Is hij mannen... Of is die vrouw ook wel uitgekeken op die mannen? <laughs> ja, want uh, dan ja. kan hij niet meer. Nee. Ja, dat is, dat, is, dat is gewoon mijn nieuws van de week geweest. Henk Bleker en uh, kon <laughs> nee. hij nou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 Het is net of zij aan mij hun vleugels kunnen geven. Al ik zweef door de dag, ik kom los van de grond dankzij jou.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 Oh, no. We kijken vooruit naar een heerlijke warme zomer. ik nee, hoop zeg. Met veel, met veel zon. Een lekker cocktailtje. En een mooie vrouwen. mooie vrouw in bikini. We gaan een keer bellen met Henk Bleken. Misschien heeft hij een paar tips voor ons. <lacht> hey, ik vertelde het net al. Ik heb een, film, een filmpje gevonden. Slechts geluidsfragment van um, de een, uh, slechtste karaoke zangeres aller tijden. Nou, luister even. kan er niet, volgens nee, mij. Nee, ik denk het dan niet, maar dit bracht wel ons wel op een idee, hè? Dit bracht ons op een heel leuk idee. Wat het is, gaan we dat dan vertellen? Nee. Houden we nog even geheim. We komen met een heel leuk idee uh, terug, wat hiermee te maken heeft. Wil het filmpje naar checken? is een, uh, nou, zo is het niet te zien, maar misschien toch wel even leuk om te zien. is uh, te vinden op Dumpert. Ja, Abarth. daar is ook weer een nieuw filmpje over de duiven, meneer, te vinden. Vind jij zo, vind je zo meteen op, uh, jou?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 Het ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij.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 Maakt je dat een beetje bang? Ik heb je lief, vier jaar getijden lang. Ik voel het heel vaak als jij opstaat, of na een zomerse bui. Ik word al week bij je gedachten, jij die loopt in mijn lievelingstraal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 Een beetje bang, ik heb je lief, veertien bloemen voor zo'n Ik droom het tijdens onze of als je plotseling wacht, ik zie het in palen sterren, na heftig vrije in de nacht. Met ik heb je lief hier op CFM Zandvoort Het bord op schoot gevoel is lekker begonnen hier En um, ja, Tijdens ons uh, tweejarig bestaan Van Entertainment for You draaien we Onze nieuwe draaiboek, het gaat helemaal perfect <laughs> <laughs> Toch, het gaat goed ja, het gaat We goed. hebben lekker een taartje gegeten Daar was ik wel heel blij ja, mee het, um... Mijn maag is gevuld in ieder geval ja. Ja, nog eventjes een nieuwtje over uh, Paal de Leeuw. Hij gaat in duet met uh, Guus Meulens Oké. Okay. Apart, hè? Een, ja. Leuk duo. Um, niet alleen uh, in duet, maar ze gaan ook een, uh, ze gaan ook een, een, een album samen opnemen. Dus uh, in de studio van uh, Guus zal uh, Paal de Leeuw de komende tijd uh, heel erg regelmatig te zien zijn om uh, die album daar op te nemen. Verder uh, ga, gaat het goed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 een goed programma. En hij gaat weer terug de theaters in, hè? Met zijn theatershow Poephoofd. Ja. Nou, hij heeft goed in de spiegel gekeken, hè? <laughs> ja, nee, inderdaad. En daar zou het ook wel op gebaseerd zijn. Nou ja, ja misschien euh... wel, hè? <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, Paul de Leeuwen gaat weer, gaat weer terug de theaters in. En een eigen album, omdat hij 50 jaar uh, wordt...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 Sharon, Sharon Doorson, nou ook wel, het is de, wel de voice, weet je wel, en die ja. was vond ik toch beter uh, dat Paul Turner, dat is die, uh, die nicht Ja, ik snap het niet, nee, ik snap het echt niet Tegen die uh, uh, Wouter, Wouter ja, Fink Die was wel beter Die was echt veel beter, ja. maar je zag ook, ja het is meer, het is meer op uh, qua show gericht ja. dan op stem Tenminste zo ziet het publiek denk ik, anders was hij nooit doorgegaan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 Ja, zeker weten. Dus um, lekker blijven luisteren. Ja, en ziekken. we gaan het um, straks nog even hebben over de Nederlandse birdie. Gil Belen heeft een zoektocht gedaan naar de Nederlandse birdie. En Anna Verhoeven is de winnares geworden. Straks een geluidsmoment van haar. Hier is Clannis Grace en Edwin Evers. Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat.